Met het NOS de vlucht met 39 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Westerdam... is geland op Schiphol, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders zijn gisteren uit Cambodja vertrokken. Ze waren daar gestrand nadat was gebleken... dat een van de opvarenden was besmet met het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... zijn alle Nederlanders getest op het virus en is niemand besmet. De GGD houdt de teruggekeerde cruisegangers de komende twee weken in de gaten.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 Rusland probeert opnieuw de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Daarvoor waarschuwen Amerikaanse inlichtingendiensten. De commissie van het huis van afgevaardigden die zich richt op de veiligheidsdiensten... heeft te horen gekregen dat Rusland probeert om president Trump herkozen te krijgen... melden bronnen aan onder meer de New York Times. Volgens de krant reageerde Trump woedend op de waarschuwing... en zou bang zijn dat de democraten het tegen hem gaan gebruiken. Openbaar vervoerbedrijven gaan zware overtredingen zelf beboeten, schrijft de Telegraaf. Bij geweld, vandalisme of bedreiging brengen ze minstens 313 euro in rekening als schadevergoeding bovenop de straf die justitie oplegt. Connection en Keolis beginnen er volgende week mee na een geslaagde proef bij vervoersbedrijf UOV in de regio Utrecht. De boetes worden geïnd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het incasseren van schadevergoedingen bij overtredingen, bijvoorbeeld ook bij winkeldiefstal. Het weer, de dag begint zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe. In het noorden kan wat lichte regen vallen. en Het wordt ongeveer 9 graden. In het weekend meer regen, veel wind en maximaal rond 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersaanvraag. De bij de ANW. Er staan op dit moment geen files.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 Autobedrijf Ook Robert op zaterdag. Zeg Ben, heb jij onze jaarcijfers gezien? Ja, die zien er goed uit hè? Ja, wordt het niet eens tijd dat wij een mooie bedrijfsfilm laten maken? Jawel, maar het kost toch heel veel geld? Wel, nee jongen, dan moet je je bellen. Die is bij DWK geweest. Die hebben een prachtige bedrijfsfilm gemaakt en het kost bijna niks. Wat een goed idee! DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsroms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Namens iedereen bij de ANWB... Dank wel! Bedankt! Bedankt.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 Damn my love